Live CGFM met, met nu Alternative FM. Stay the hell away a free throw away things are okay, no matter what they say That's totally hearsay the choking in the smoke Why you consume a day? Stay ahead of the game, clock the dames, gain the fame, ready to tame, some feel the pain, some hail your name Doc, stay lame while you're living Satisfaction, no rat, break, 24 hour action Meet the business, get the glitch, get the beat, get the beat to simple the sip Trippin', trippin', go ego trippin' Shatterin' pride, why they flip? It's night for you, bro, but I'm not impressed, no. dat was hem dus. Helemaal. De Urban Dance Squad met Fastlane. Het is wel even een beetje winnen weer hoor. Ik uh, geloof vorige week niet geweest. Toen zat ik hier in uh, Pakhuis Wilhelmina, maar toen was Marcus samen met uh, Menno hier wel. Wat hebben jullie uh, gedaan eigenlijk uh, vorige week? Wat hebben wij gedaan? Een bandje gedaan hè? Ja, volgens mij wel. En ik weet ook volgens mij welke band. Was dat niet Wave Zero? Heel helemaal correct. Nou, daar hebben we toevallig nog wat, uh, wat bij ons uh, voor vanavond. Dus uh, sowieso voor die mensen die er helemaal geen afstand van kunnen nemen... Uh, hebben we toch sowieso nog iets van Waves Zero klaarstaan. Dus, dus dat uh, komt wel goed. Um, als ik hier kijk in de studio worden we weer belaagd, Marcus. Door al die oranje vlaggetjes. Ja, ben jij een oranje fan of niet? Want, uh, nee, er zit, niet. Want er, er, er zit iets uh, van Duits bloed, uh, geloof ik, uh, in... <laughs> in jouw aderen. Dat sowieso, maar nou, ik ben ook geen oranje fan. Heb jij trouwens, wat, wat ik wel trouwens heel erg leuk vind. Uh, heb, je in, uh, heb je het reclamespotje van uh, de NUON gezien? Ja, maar dat shirt, dat, <laughs> geweldig. die vind ik wel geweldig. Dat is geweldig. Ik, uh, het is een heel mooi uh, reclamespotje. Voor de mensen die niet weten waar wij het over hebben. Nou, uh, Er gaat op een gegeven moment een Nederlandse supporter met een patatje oorlog... richting een Duitse supporter Nou, botsen. En uh, de Rotzooi komt op dat mooie witte shirt van die Duitse voetbalsupporter. Wat doet die Nederlander? Die zegt, nou, shirtje ruilen. Nou, zegt die Duitse, prima. En het is een zwart shirtje. Maar wat wil nou het geval? Dat is de slimmigheid van uh, het nuance-shirtje. Als je een beetje gaat uh, zitten juichen, dan wordt hij oranje. Dus, wat gebeurt er? Die Duitser, met dat zwarte shirtje, gaat terug naar zijn eigen vak. En loopt hard, ja, eigenlijk hard uh, verwarmend uh, zijn eigen ploeg en zijn eigen land aan te moedigen. En dat doet hij op een dusdanige manier dat er wat energie ontstaat. Ja, en vervolgens wordt dat shirt ineens oranje. En dan krijgt hij van die blikken naar zich toe geworpen. Ja, je moet het spotje zien. En, uh, het is wel een heel leuk spotje. Dan geval. kan je het spotje ook wel waarderen. Dan kan je het spotje inderdaad wel waarderen. Maar uh, jij bent een echte voetbalhater. Ja. Wat, wat trekt jou nou aan, uh, niet aan in dat voetballen? Gewoon dat hele voetbalverhaal. Alle hooligans eromheen. En... Nee. Nee? Riaan. Heb, nee. heb je er helemaal niks mee? Nou. Nee, helemaal niks. Goed. Uh, Mag toch? Nee, dat is, uh, ja. prima. Nee, ik, zeg, ik, ik, ik zeg er helemaal niks over. Maar goed, uh, ik zei net: we begonnen met Urban Dance Squad. Nederlandse band, een crossover mix van rock, hip-hop, rap en wat reggae. En uh, daar zijn een aantal, um, ja, min of meer bands door beïnvloed. Wat dacht je van Rage Against the Machine. Ja. Want de Urban Dance Squad ontstond in 1986 en later in 1989 hadden ze een debuutalbum opgenomen en daar dateert dit nummer van, Fast Lane. En vervolgens ging dat richting Amerika. Maar ja, we kennen allemaal het temperament van Root Boy, beter bekend als Patrick Tilon, want dat is een echte naam. En de rest van de band, dat, uh, ja, dat was qua explosiviteit, was er behoorlijk wel wat aan de hand. Uh, heel veel karakterverschillen. Uh, toch hebben ze het heel lang uh, volgehouden. 1989 ontstaan en geloof pas ergens voor beide E-wisselingen zijn ze pas uit elkaar gegaan. Dus het heeft toch wel een lange tijd uh, geduurd. Uh, want in 1999 was dat. Uh, Art Antica. Uh, het laatste album. En in 2000 besloot de band dus uit elkaar te gaan. Het was 11 jaar lang dat ze het vol hebben gehouden. Maar ik zei dus. Uh, de band heeft toch min of meer een inspiratie. Uh, gevormd voor andere bands. Zoals dus Rage Against the Machine. Maar uh, er zijn ook nog. Andere bands die ook nog min of meer een beetje met een knipoog daarna hebben zitten kijken. Red Hot Chili Peppers kwam ongeveer hetzelfde tijdpad met de Urban Dance Squad op. Maar ze hebben wel een beetje van elkaar een beetje aflopen kijken. En Fishbone, dat is een andere soort crossover muzikant uit die periode. Die heeft gewoon een eigen, ja, een eigen stijl gehad. Maar daar hebben de jongens uit Utrecht toch ook nog wel het een en ander van opgestoken. Nou, dan weet je dat ook weer. Dan gaan we weer eens eventjes ouderwets een, uh, een nummer draaien van een band uit de buurt. Je zou hier kunnen zeggen, uh, die spelen om de hoek. Ze hebben ook hier gespeeld. Twee uh, akoestische nummers hebben ze hier gespeeld. We hebben over een uh, winnaar uit de voorronde van de Rob agdao wordt. Het was de derde voorronde, als ik me wel, uh, uh, wel had. Palalalalaka, want daar hebben we het over. Die hadden een aantal weken terug hier een... Uh, ja, min of meer een akoestisch optreden. Drie man sterk. Willem, Maarten en Simon. Dat uh, waren uh, de jongens. En uh, dat deden ze heel erg leuk. Maar ze hebben natuurlijk ook nog een EP'tje achtergelaten. En van dat EP'tje gaan wij nu het nummer GANIN draaien. zo Mooi is. Uh, is, We zijn nu bijna 20 minuten bezig en we hebben alleen maar een Nederlands fabricaat gedraaid in deze Alternative FM. Kun je nagaan wat we allemaal hier in dit land hebben rondlopen? Dat wil je niet weten. Het is uh, begonnen met de Urban Dance Squad, Daan hadden we Palalalaka trouwens, heel leuk. laka', want ik uh, ja, uh, Markers, onze vriend uh, Pascal van de Beek is bij ons. En hij weet natuurlijk het een en ander over uh, Bekenstein pop ik Doe wel even met uh, beeldscherm een beetje, beeldschermen, een beetje uh, aan bijdragen. kant, ja, want anders <laughs> dan, uh, zie ik je gewoon niet zitten. Maar uh, ja, wat, wat zo leuk was... Ja, ik schoof net even het programmaboekje ja, voor je onder de neus ik, van Bekenstein pop En ineens zie ik staan palalalalaka, die, uh, die spelen dus ook. Ja, ja, net even naar tweeën beginnen ze. En hmm. ja, tot pakweg even iets voor kwart voor drie. Dus op ongeveer. op het uh, ka kabouterpodium. podium. Kabouter podium he? ja. Wat ja. is dat uh, voor de mensen die uh, Bekensteinpop uh, niet kennen? Bekensteinpop is een uh, evenement wordt gehouden op het landgoed Bekenstein in Velsen Zuid. De ja. uh, meeste mensen kennen het eigenlijk een beetje meer als zijnde Driehuis. Ja. Uh, ja, je komt er praktisch langs als je met de openbaar vervoer uh, naartoe gaat, voornamelijk met de trein. Dan heb je het station eigenlijk al van ja. Driehuis. Ja. En daar is de loopafstand vanaf. Ja. Dus, en je kan ook via, met de auto komen, dan kom je vanaf de uh, A9 af en uh, nou ja, vanaf Beverwijk gezien zeg maar A9 hou je eigenlijk halen om Noord aan. Ja. En dan pak je gelijk de afslag van IJmuiden en dan heb je een ventweg en dan zie je het landgoed van Bekenstein. en daarachter ligt een heel mooi groot park. En daar wordt het gehouden. Daar wordt het gehouden. En het kabouterpodium Podium is een van de podia die er staan, want er staan nog meer podia, twee stuks, het hoofdpodium en het oxypodium naast het kabouterpodium. Klopt inderdaad, het Oxy wordt eigenlijk meer voor de regionale bandjes wordt dat allemaal gehouden. En het hoofdpodium is eigenlijk uh, ja, voornamelijk toch wel bandjes ook uit Noord-Holland en nog verder door. Uh, waaronder Against All Odds. Dat is, uh, wat ik heb begrepen, de winnaar van de Eimondprijs. IJ ja, Dus die mag daar de opening inderdaad. En volgens mij hebben ze ook op bevrijdingspop gestaan, Against All Odds. Ja. Klopt inderdaad, dat is mij goed. Herinner uh, inderdaad ook, nou want, ik, want nou ik zou nou zien inderdaad nee. nog eentje uh, staan in het boekje. en Dat ja. is Jasper Special, heeft ook al op bevrijdingspop gestaan. Ja. Nou, die komen nou ook weer. Die treden dan op inderdaad weer op het auktiepodium. Ja, nou, Chef uh, Special hebben we, hebben we bij ons. Dus die gaan we straks uh, ook even draaien. Dus dat is ook ter promotie van uh, Bekenstein Pop natuurlijk. Natuurlijk. Uh, ja, het is, het, is een, uh, het is een bijzonder festival. En ja. jij bent daar altijd bij betrokken geweest. Ik uh, ben daar uh, ruim zeven jaar bij betrokken. Als uh, coördinator voor het frontsides en backside service gedeelte. Dus uh, de tak die wij pakken is uh, ja, eigenlijk low-profile beveiliging. Dus uh, is eigenlijk de toegangscontrole voornamelijk. En mijn collega uit Alkmaar vandaan, uh, die uh, doet voornamelijk het Frondstijds gedeelte. Mm. En we leveren dus eigenlijk twee verschillende groepen wij aan. Ik regel de backstage, zij de Frondstijds. En eigenlijk wil ik naar de luisteraars. Uh, mocht u interesse hebben om uh, ja, eigenlijk een festival toch ook wel weer gratis mee te maken. Mijn uh, sfeertje is altijd heel gezellig. Ik ben namelijk nog wel op zo zoek naar mensen die 18 jaar en ouder zijn voor een serviceteam. Um, zit je buiten de 10 kilometer straal? Uh, dan krijg ik, kan ik wel aangeven dat je in ieder geval reiskostenvergoeding krijgt. En op de dag zelf eten en drinken. En je krijgt een t-shirt als aandenken. En die trek je natuurlijk ook de hele dag aan. Ja, en dat is volgende week zaterdag? En dat is uh, volgende week zaterdag 12 juni. Ja. Uh, het evenement zelf begint om 1 uur tot half 10. Alleen uh, wij zijn dan ongeveer vanaf 10 uur s ochtends al. Omdat wij dus eigenlijk dan t-shirts even uit te krijgen. De polsbandjes, de strippenkaart voor je consumpties en dergelijke en wat op een rondje als verkenning over het veld heen. En daar wordt her en der ook gelijk wat uitleg gegeven wat de bedoelingen zijn om bij welke posten. Oké, okay. nou we gaan straks natuurlijk nog uitgebreid verder nog even over praten. Eerst even naar een ander verhaal. Morgen in Haarlem is er een Live in Your Living Room concert. En dat Live in Your Living Room... dat uh, is een soort huiskamerconcept. Zo dus moet je het ongeveer zien. Yeah, living Room, huiskamer. Ja, hu huiskamer. Uh, vorige week uh, was er in Nijmegen... ook een dergelijk iets. Uh, dat uh, heette de Red Shoe Sessions. Uh, daar speelde Woest kan ik mij herinneren. Maar ook Fabiana Dammers uit uh, IJmuiden. Ja, ja, ja, ja, die was er ook. Ja, je blijft wel goed op de hoogte van alles vanaf ja, blijft Fabiana blijft. Dammers. Volgens mij heb jij haar uh, op aandelen. de stalklijst uh, lichtelijk staan of ik zo. Ik heb aandelen. Ik <laughs> heb aandelen, aandelen in het, uh, in het uh, laatste album uh, wat ze aan het maken is. Nou, dat is uh, alle gekheid op een stokje, maar die speelden daar uh, al, alle twee. Maar wat, ja, uh, uh, daar is het ongeveer mee vergelijkbaar. Dat was dan een tuinconcert en dit is dan meer een huiskamerconcert. De uh, Cosmic Carnival Speelt er. Dus voor, uh, een select uh, voor, uh, voor een select gezelschap. Ik ben er één van. Ik heb een tientje neergelegd. Dus ik kan naar binnen. Dan kom ik op een gastlijst staan. Nou ja... Uh, He, zo werkt het dan. Wat maakt dat tientje dan uit. Dat tientje inderdaad. maakt niet zoveel uit. Maar ik heb ook gevraagd of ik ze nog even mocht interviewen. Dat uh, gaan we dan ook nog doen. Waar dat uitgezonden wordt. Het zal waarschijnlijk op de zondagmiddag uh, gaan gebeuren. Maar de Cosmic Carnival heeft uh, afgelopen jaar in de finale gestaan... van de Rock Alternative uh, categorie bij de grote prijs van Nederland. En heeft het ook gewonnen. Dus, okay. dus ja, uh, het zegt wel wat. Uh, onlangs hebben ze een EP uitgebracht. Een beetje aan het begin van dit jaar. En nou ja, als alles goed gaat... Gaan we eens even kijken of we dat uh, aan kunnen slingeren. Hier is Stop It. Hiding in a corner, I saw the shine. Send her to my hero Scooper met Hell of Lies. Ja, een, een regelrechte klassieker hier bij Alternative FM. Dat hoor je maar goed. Uh, leuk, zei ik net. Uh, en ik heb het ook even getwitterd net. Uh, de, de, het web op. Dat we het eerste half uur dus alleen maar Nederlandse uh, producties hebben gedraaid, Marcus. Dat uh, is toch zeer opmerkelijk in een Alternative FM uitzending zoals wij zijn. Ik zit alleen maar de knieken. Ja... Ja, <laughs> ja. En uh, ik kan je nog wel vertellen wat er komt. Er komt nog meer Nederlands uh, werk hoor. Dus het is niet, uh, het is niet alleen uh, dat wij. Uh, uh, het, het is natuurlijk heel erg prettig als je uh, ook klassiekers kan draaien. Menno is het toch niet. Dat, zijn, dat is dan toch wel weer een prettig voordeel. Dat... Ik zou uh, ook wat anders dan klassiekers willen horen. Oh ja, wat dan? Jij nou iets moderns. Wat? Iets alternatiefs en I moderns. Iets alternatiefs. Hebben we dat dan? Nou ja, we hebben Spartan bijvoorbeeld met Sharon. Mm -hmm. is dat, dat is toch alternatief genoeg? Of vind je hem van niet? Het is, en het is nog hard ook, eerder gezegd. Jongens zijn hier een paar weken geleden geweest in, uh, bij ons in de studio. Uh, ik zou zeggen, maak je strot maar een beetje warm. Hier zijn ze met Sharon. Yeah, you still the battle resume Not a reason of men will meet the doom Where the souls of the fallen devout men shall die Where the souls of the stakes will be crowded tonight Yeah! Does the river drop? Er zit een hidden track namelijk. Ja, jij denkt zeker uh, dat hij uh, doorgaat. Uh, nee, zo werkt het niet. Er zit een hidden track namelijk. Uh, oh, dat heb ik wel gehoopt. Ja, ja, zo werkt dat. Maar ik, uh, we moeten even zeggen dat dit... We Cook With Fire was. Met You Better. Um, band wordt gedragen door... de. Uh, Peter Irmer, de frontman van We Cook We Fire. We gaan even de agenda van de heren eens even bekijken. Want ze hebben een hele mooie website die je kunt bezoeken. wecookwefire.com. Daar is het een en ander na te lezen. 11 juni, dat is volgende week vrijdag. Dan spelen ze in de Einde van de Wereld in Amsterdam in een akoestische setting. Jawel. En dan, ja, 17 juni. Dat staat gewoon echt op de website bij, bij We Cook We Fire. ...akoestische zet... ...CFM Zandvoort. Ja. Hey, ja. Weer een unplukte uitversie. Ja, een unplukte. <laughs> ja, die jongens... Die jongens uh, ...ik heb het een hele tijd met die jongens erover gehad... ...en uh, ik vind ze ook erg sympathiek. En Marcus, jij ook. Want uh, als ik het uh, begrepen had, uh, op, op je werk uh, zit je dat gewoon stiekem weg uh, te draaien, dacht ik zo. <lacht> <lacht> hij ja, zit ja te knikken, hij ja, in, ja, in ieder geval. Hij, hij is ook nog even tussendoor bezig met even wat anders, dus ik ga er even, even bij uh, praten. Maar uh, wat wil nou het geval, heeft de, de EP, de Chilled Greaseburger, Burger, die de heren van We Cook We Fire een tijdje terug alweer hebben uitgebracht. Ik geloof aan het eind van het afgelopen jaar zelfs. En uh, ja, Marcus is uh, nogal... Uh, die neemt dat ding dus mee. Barden. En Marcus, wat zeg je dan? Want uh, het is natuurlijk wel de bedoeling... Dat het wel een beetje exclusief blijft, zeker? Of niet? Ja, ik ga hem niet zomaar iemand doorgeven. Dus uh... ja, want, uh... Het is wel leuk om naar te luisteren op het werk. Maar voor de rest uh, krijgen ze niks. Nee, nou, ja, maar dat... <laughs> dat kan ook niet anders. Um, 18 juni zijn er de stadsfeesten in Hoorn. Dan zijn ze ook te zien. Zonnefank, Wijkerzee is weer dichterbij. 26 juni en dan om 9 uur. En op 12 september, maar dat is nog een heel eind weg. Café Het Lokaal, buiten podium in Heemskerk. Dus daar zijn de heren onder andere de komende tijd op te zien. En te horen uiteraard. En dus uh, kunnen we zeggen dat we weer een aardig beentje naar binnen hebben gehaald hier uh, bij ZFM uh, Zandvoort op 17 juni. Dus ja, dat kan je wel zeggen. Gaan. gaan we wel even goed uitproberen met, uh, met geluid en dat soort dingen, maar dat zal allemaal ongetwijfeld wel goed komen. Dus, uh, Um, dan... daar, zit, daar zit Marcus daarvoor. Daar zit Marcus moet het goed voor. Te regelen. Ja, over, uh, uh, uh. over over singer songwriters. We hebben er één klaar staan, maar jij hebt, uh, je had ook iets uh, geloof ja, ik Met pop Ja, klopt inderdaad. Tim Fensel, die treedt op het uh, kabouterpodium Moet hij optreden om, uh, nou, laten we zeggen vijf over half vijf. Ja. En daar heb ik ook van begrepen dat hij ook een sing- en songwriter is. Dus ik ga even kijken wat het op die dag allemaal is. Of wij uh, daaruit nog meer mensen hier in de studio kunnen krijgen natuurlijk. Het zou mooi wezen, want, op, uh, want jij was verantwoordelijk voor de winnares van uh, de grote prijs van Nederland van 2008. Ja, daarom. Was dus ik uh, ben ook nog steeds heus wel een lichtelijke scout voor jullie. Ja, om, nee, om het dat, zo maar uh, te dat zeggen. Is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is duidelijk, want uh, dat, we moeten wel, uh, eerder, uh, wie eerder toekomt, dat, dat is via jouw koker te uh, Gaan, dus, uh... Ja, klopt inderdaad. Maar laat ik zo zeggen. Het uh, was geloof ik wel de bedoeling dat jullie ook op de gastelijke kwamen te staan. Dus dan jullie kunnen zelf ook, uh, mogen oh. jullie zelf ook gaan scouten natuurlijk. Uh, dat uh, ga ik ook wel doen, maar ik weet niet hoe laat het Het zal pas aan het eind van de middag uh, worden, denk ik. Ja, ik krijg een paar vingersnummeren toegewezen. Hè. Maar die neemt, uh, diegene neemt zijn camera toch wel weer mee, dus je hebt daar een dubbele functie. Ja, nou ja, Goed. Uh, <laughs> Hij En plaatjes schieten, dat uh, Marcus een plaatje schieten. Eh, ja, dat uh, zit dat er dan wel een beetje in, Marcus? Plaatjes schieten, in dat, uh, dat verband. Ja, uh, ik uh, schiet graag plaatjes. Ja, ja. Nou hij heeft zich kostelijk vermaakt vorig jaar in ieder geval, Marcus. En Menno ook. Oh, dat geloof ik Ja, graag. die kwam ik tegen en Menno was gelijk van, race, ren, ik moet weg. Want uh, John Doe's Revenge moet spelen op het kabouter podium. Dus die was gelijk van, ah, ik moet rennen. John Doe's Revenge hebben hier uh, vorig jaar in juli nog gespeeld. Uh, helaas is de band ter ziele. Oh uh, ja, dat is over die, die singer-songwriter, bij heet uh, Tim? Ja, Fentrol. ja. Um, nou heb ik ook uh, een tijdje terug singer-songwriters uh, geïnterviewd. Tenminste eentje, en dat is Marianne Oldenburg uh, geweest. Uh, ze had een, uh, een experimenteel nummer gemaakt, Birds of a Feather. Zij is uh, de liedjeschrijver en uh, ze componeert uh, een beetje de muziek. Hoewel de inbreng van de band ook niet geheel onbelangrijk is. Ze komen uit uh, Overijssel, deze band. Vorig jaar in uh, de singer-songwriters finale gestaan van de Grote Prijs van Nederland. Helaas niet gewonnen, maar dat terzijde. Ja. Maar luister gewoon naar het nummer Birds of a Feather. En dan hoor je hoe ingenieus dat nummer in elkaar zit. Hier is Mary Had a Little Band en Birds of a Feather. A feather, they just might flock together. I guess that's just the story of you. down on me, thinking about the good old days, when I thought that we were free, the playground was a different world, free to play cause we were tame, and learning at school, math, reading, counting, it was all part of another funny game, until the schoolyard was replaced, and the fence around it appeared to be all fake, there was a real world waiting for us, most fled to dreams, and some of us would stay awake. justice and what was wrong help the ones in need oh damn we were still so young now see our teachings were radical in life you should not always do the right thing at all not if the authorities do not agree to them one and one makes three corner eyes register my midnight walk as a constant reminder we are not alone and we are not allowed to talk it reminds me how blissful ignorance would be then i wouldn't feel like shit with all the injustice we can all see it's the injustice we could fight if we weren't awake so few but they take away our rights The right to free speech is there Only if you can breach their system Those who went close they know they Shut them up before they reach them Find themselves caught in a prison cell They'd never rest Find themselves dying from bullets That rip through head or chest Oh help the ones in need As long as one and one Makes three Oh help the ones in need en zolang als one en one makes drie help de ones in need. En zolang als one en one makes three, help de ons in need. Zolang as als one en one, as as one, one makes three help the ones in need. Compassion is terrorism in this world where the slaves is free. Tot zover het ritme van Zie via de kabel op 104.5.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 Overigens worden kleine cafés nu al tijdelijk niet meer gecontroleerd nadat de rechter de overheid in het ongelijk stelde. Minister Klink is nu bezig met een verandering in de tabakswet om ook in eenmanszaken het rookverbod onverkort te handhaven. Nederland mag buitenlandse bedrijven verbieden om gokspelen aan te bieden op internet. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Daarmee komt een eind aan een langlopende kwestie. De Britse bedrijven Ledbrook en Bedfair wilden kansspelen voor Nederlandse internetgebruikers aanbieden. Omdat ze in Groot-Brittannië een vergunning hebben, vonden ze dat ook Nederland hen moest toelaten. Maar Nederland staat alleen de lotto toe, omdat op die manier strenge controle kan worden uitgeoefend. Het weer een heldere avond. Het koelt snel af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het 23 graden. In het weekend loopt de temperatuur verder op tot zo'n 25 graden. Dit was het Annoy Show. Zantwoord heeft het, het. al.